Soms denkt aan de pijn en het leed die jouw vriend jou deden, die gisteren nog zeiden alles voor je te doen. Of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen. Dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen. Om alleen te gaan leven en je voeten te vegen aan de rest. En dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen. Je maakt je eigen wereld, je eigen nest. Maar denk niet, ik ga mijn eigen gang. Denk niet, ik ga het veranderen Want alleen ben je te klein en te bang Je kunt niet zonder de anderen Maar als je op straat even rondloopt En je kijkt naar al die koude gezichten Waarop je ziet wat de een voor de ander over heeft. Of je luistert naar de wereld met haar moord en oorlogsberichten Dan vraag je af waarom je nu leeft En dan krijg je de lust om je eigen eiland te kopen Weg van de mensen en weg van een hartloos gedoe Om naar eigen maat je eigen pad op te lopen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 Toevallig een paar fijne dingen Twee mensen die elkaar zomaar een pleziertje doen Of twee anderen die gewoon proberen elkaar te beminnen En dan krijg je weer zin verder te doen En dan krijg je de rust om terug uit je hokje te kruipen Dat je alleen geen haat, maar ook geen vriendschap verkrijgt. En dan zweer je voortaan, voor iedereen je wilt te gaan buigen. Om de mensen te geven, wat je van hen niet krijgt. Maar denk niet, ik ga mijn eigen gang. Denk nooit, ik ga het veranderen. Want alleen ben je te klein en te bang. Jag kan inte utan de andra.